12 uur. Het NOS-journaal. Die zullen Thomassen. Goedemiddag. Staatssecretaris Teven wil vaker elektronisch toezicht. CDA op dieptepunt in peiling van Maurice de Hond. En sneeuwstorm het noordoosten van Amerika. Het weer overwegend bewolkt in de noordelijke helft wat regen. In het zuiden ook wat zon. Daar loopt de temperatuur op naar 17 graden. In het bewolkte noorden wordt het maximaal 14 graden. Morgen begint ook bewolkt. In de loop van de dag steeds meer zon. En dan wordt het gemiddeld 16 graden. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie wil dat volgend jaar vaker gebruik wordt gemaakt van elektronisch toezicht. Nu krijgen jaarlijks 180 mensen zo'n enkel band met GPS. Waarmee ze op afstand in de gaten kunnen worden gehouden. De staatssecretaris wil dat aantal verdubbelen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we uh, de contact- en gebiedsverboden. als die worden opgelegd door de rechter. of dat dan mensen twee derde van hun straf hebben uitgezeten. en ze komen voorwaardelijk vrij. dat je ook niet wil dat er bij nabestaanden of slachtoffers in de buurt komen. ...dat we dat effectiever gaan handhaven. Dat kan heel goed met, uh, met, een, met een bandje om, dat elektronisch toezicht. En het is dan eigenlijk voor een paar uh, specifieke categorieën met name... zedendelinquenten, uh, overlastplegers. Ik uh, kan me ook voorstellen uh, uh, mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. In dat soort zaken willen we dat toezicht verscherpen. Het gaat nu om ongeveer 180 uh, gevallen per jaar. We willen dus naar zo'n 400 uh, uh, gesituaties per jaar. Uh, volgende week behandelen we het voorstel dat dit uh, wettelijk allemaal gaat regelen in de Eerste Kamer. Dus mm -hmm. dat hebben we dan ook 1 januari aan staan in het staatsblad. En dan kunnen we er volgend jaar meteen mee aan de gang in 2012. Ja. Hoe gaat het eigenlijk? Um, stel je voor, iemand staat onder toezicht... en uh, komt toch in het gebied waar die niet mag komen. Komt er dan meteen ergens een seintje? Wordt er meteen ingegrepen? Ja, het is zo dat er, er, is er zeg maar, bij de reclassering Nederland is een soort van uh, control room waar ze kunnen zien, 24 uur per dag, waar iemand is met, uh, met zo'n bandje om... omdat er een gps-baken feitelijk in zit. Dus je kunt iemand precies helemaal volgen... Uh, dan wordt geconstateerd dat hij in dat gebied is geweest. Dan heb je twee mogelijkheden. Of iemand krijgt een waarschuwing niet meer doen... want hij is nog niet in de buurt van een, uh, een ex-slachtoffer geweest... of een, een nabestaande in een bepaalde zaak. Dan kan iemand een waarschuwing krijgen. Maar de situatie kan ook zijn dat op dat moment de voorwaarden worden overtreden... en dat het Openbaar Ministerie de zaak gaat omzetten in zelfstraf. En u zegt u wil een, een verdubbeling. Zijn er dan mensen die nu rondlopen... die eigenlijk ook onder toezicht zouden moeten komen te staan? Ja, er zijn op dit moment ook zaken waar het wettelijk nog niet altijd mogelijk is... om, uh, om dat uh, toezicht met dat enkel bandje te doen. Mm -hmm. Daar hebben we dus die wet voor nodig die al door de Tweede Kamer is aangenomen... en nog door de Eerste Kamer zal worden aangenomen. Uh, als die 1 januari in het staatsblad zijn, dan kunnen we dat toezicht... ook op die mensen van toepassing laten zijn. Bijvoorbeeld op mensen die al twee derde van hun zelfstraf hebben uitgezeten... waar we ook niet van willen dat ze dan, als ze buiten komen... dat ze dan toch in de buurt komen van een slachtoffer. Da da daar ziet de wet ook op. En wat gaat het kosten allemaal? Nou, het kost ongeveer uh, 4 miljoen euro per jaar. Maar het is natuurlijk, uh, dit is natuurlijk een, een, een maatregel waarbij je, je ook echt de samenleving beschermt. Maar nog meer uh, door die contactengebiedverboden en ook hele individuele slachtoffers van bepaalde delicten beschermt. En mensen moeten zich gewoon zeker weten en niet elk moment uh, geconfronteerd worden met een dader. waarvan ze heel veel te lijden hebben gehad in het verleden. Dat geeft ook hele traumatische ervaringen. Dus daar moeten we gewoon als overheid moeten we maximaal aan doen. Dat dat niet meer Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie.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 Uit het onderzoek van de Rond blijkt dat een ruime meerderheid van alle kiezers vindt dat Mauro wel een verblijfsvergunning moet krijgen. Ook onder CDA-kiezers is daar een duidelijke meerderheid voor. We kunnen meer sneeuw zien dan we seen zo early sinds de Civil War gezien. storm is een monster. Een monster, een opgebonden presentator van Fox News. Over de zeldzaam vroege sneeuwstorm die het openbare leven in het oosten van de Verenigde Staten ontregelt. Normaal gesproken harken de Amerikanen dit weekend in hun tuin de blaadjes bij elkaar. Dat zal nu niet gaan. In sommige delen van New Jersey en Massachusetts ligt inmiddels al meer dan 40 centimeter sneeuw. Deze meteoroloog zegt dat inmiddels voor 12 staten een weeralarm geldt. May is 12 states under winter storm warnings for today. If it isn't the snow, it's going to be the heavy rain. There are coastal flood warnings and if it isn't the snow or the rain, it's going to be the wind. Winds are going to be gusting upwards of 40, 40 miles per hour with this nor'easter. De sneeuw zorgt voor veel problemen. Zo zijn een aantal luchthavens dicht en duizenden vluchten geschrapt of vertraagd. Zo'n 2 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. Ook in New York zijn problemen met de elektriciteit. Veel bomen bezwijken onder de last van de zware plakkende sneeuw. En in hun val nemen ze stroomkabels mee, waardoor de elektriciteit uitvalt, zegt deze tv verslaggever Typically in New York City especially with the warm weather that we've been seeing you wouldn't expect this stuff to stick but it's heavy and that is causing tens of thousands of power outages uh they're expecting power lines to go down knocking down uh trees being knocked down as well. Ook begeven de stroomkabels het door rukwinden van zo zo'n 75 km per uur. veel problemen dus en de meeste Amerikanen zijn dan ook niet zo blij met dat plotselinge winterweer. I hate it. Hate it. Hate it. Hate it. I can't even express how much I hate it. <laughs> it's awful. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Deze winkelier vindt het allemaal prima. Hij verkoopt veel zout en scheppen. It's the mad rush uh, of people getting you know, salt, calcium, and shovels. I mean, we sell shovels, it's amazing how many shovels we sell. Het vroege winterweer in het noordoosten van de Verenigde Staten heeft inmiddels zeker drie levens geëist. De blunder van de Duitse boekhouders van de genationaliseerde HRE-bank kan niet zonder gevolgen blijven, zegt de financiële specialist van de CDU-fractie in de Duitse Bondsdag, Hans Michelbach. Twee jaar lang stond er ruim 55 miljard euro te veel op de balans aan risicovolle investeringen. Door de ontdekking van de blunder bleek de Duitse staatsschuld 55 miljard minder te zijn dan was aangenomen. Volgens Michel Bach moeten er koppen rollen bij de top van de genationaliseerde bank. Zo'n stommiteit kan niet zonder gevolgen blijven, zegt hij. Oppositiepartij SPD zegt dat minister van Financiën Schäuble verantwoordelijk is, maar dat gaat Michel Bach te ver. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker zeven Palestijnen om het leven gekomen. De luchtaanvallen waren een reactie op raketaanvallen van Palestijnen op het zuiden van Israël. Daarbij viel aan Israëlische kant één dode en raakte vier mensen gewond. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen leidde gistermiddag op... toen een wapenfabriek in de Gazastrook door een Israëlisch gevechtsvliegtuig werd bestookt. Het was het eerste geweldsincident sinds de grote gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen ruim een week geleden. Dit is het NOS-schuinel, het is al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 Een arbitragecommissie bemiddelt vandaag verder in het conflict. De Australische premier Julia Gillard wil snel een oplossing... omdat, zo zegt ze, de actie kan leiden tot grote economische schade. Piloten en onderhoudspersoneel bij Qantas eisen onder meer een hoger loon... en het vertrek van de directie.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 Prins Willem-Alexander reist samen met prinses Maxima... en koningin Beatrix in tien dagen langs de Caribische eilanden. Sport. De Formule 1-wagens reden vanochtend voor het eerste Grand Prix in India. Dat gebeurde op het splinternieuwe circuit van New Delhi. De race is net gefinished. Ronald van Dam is het opnieuw een overwinning geworden voor Vettel. Je mag nooit meer raden. Ja, het is een elfde van het seizoen. De wereldkampioen leidde van start tot finish. Had ook de pole position al in de training en de snelste ronde in de race. En jaagt nu op het record van Schumacher, die ooit in 2004 13 races won in één seizoen. Nou, als Vettel de laatste twee van het seizoen ook weet te winnen, dan komt hij ook op 13. Dus het was weer de Sebastian Vettel-show, zoals altijd. Vorige week overleden motorcoureur Marco Simoncelli en autocoureur Dan Weldon. Werd daar nog bij stilgestaan vanochtend? Uh, ja, er werd natuurlijk wel, wel, ook wel over gepraat. Uh, de, de dood rijdt altijd mee, zou je kunnen zeggen, in, in, in de autosport en zeker in de Formule 1. Al is het echt in de Formule 1, ja, sinds 1994. Eton ja, Senna, toen betreut, niet meer voorgekomen dat er een coureur is voor nog Wel een keer een baancommissaris en een, uh, en een brandweerman, maar... Uh, dat deze jongens kennen natuurlijk iemand als dan wel dan ook heel goed... en ook uh, kijken ook altijd met een schuin of naar de motorsport. Dus uh, ja, het, uh, het was hier wel iets waarover gesproken werd, ja. Mm -hmm. Nog even naar Michael Schumacher. Hij is al 44 en Mercedes wil zijn contract nog met een jaar verlengen. Is dat logisch? aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Je zou kunnen zeggen hij is misschien nou toch echt de auto, wel die vandaag weer een hele goede race reed, van, uh, van de 11e positie naar de 5e, naar de is het nog niet verleerd, maar dan heb je ook gewoon een hele goede auto nodig om races te winnen, en dat is die Mercedes niet. Ja, toch is die gewoon een heel goed uithangbord voor het Duitse merk. We hebben het hier wel over een zevenvoudig wereldkampioen, die, uh, ja, die blijkbaar nog steeds wil racen en, uh, ja, ik, ik snap Mercedes wel. Duitse, Duits merk, uh, Duitse wereldkampioen. Uh, wat dat betreft uh, is, dat een, is dat op zich wel een beetje logisch, ja. Oké, okay. Ronald van Dam, dankjewel. Club Brugger heeft trainer Adrie Koster ontslagen... meldt de Belgische sportsender Sporza. Reden voor het ontslag van de Nederlander zijn de tegenvallende prestaties. Club Brugger verloor vier keer op rij. Gisteren werd in de wedstrijd tegen Racing Genk... een 4-2 voorsprong uit handen gegeven. De topper in de eredivisie tussen FC Twente en PSV... eindigde gisteravond in een 2-2 gelijkspel. Opvallend moment was de rode kaart voor Kevin Strootman. PSV'er werd ruim een kwartier voor tijd van het veld gestuurd... na een oogenschijnlijk onschuldige tackle. De stand was toen nog 2-1 voor PSV. Trainer Fred Rutte was na afloop woedend op scheidsrechter Blom. In zo'n grote wedstrijd, dit soort cruciale fouten maken... ik denk niet dat het kan... En, uh... Ik ben het niet altijd eens met Gertjan Verbeek. van Beek. Maar dit, dit keer, zeker uh, vandaag, ben ik het absoluut met hem eens... over uh, de kwaliteit van de scheidsrechters. Als je zo dicht erop staat, daar, dan... home referee. Niet alleen bij PSV waren ze verontwaardigd... over de beslissing van scheidsrechter Blom. Ook FC Twente-speler Luc de Jong, op wie de overtreding werd gemaakt... vond een rode kaart zwaar gestraft. Dat was een beetje uh, misschien overdreven, want uh, hij kan gewoon van de zijkant inglijden. En uh, ja, hij was gewoon net iets te laat op mijn voet. vol... Ja, dat, dat kun je dan misschien rood voor geven, maar ik vond, ik vond het wel redelijk zwaar getraftig. Nou ja. Ajax profiteerde van het gelijkspel tussen Twente en PSV door met 4-0 te winnen bij Roda JC. AZ speelt vanmiddag tegen Heracles. Ja. Verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Met de files op de A6, Lelystad en In beide richtingen bij de Ketelbrug 3 kilometer. Door een technische storing gaat de brug niet meer dicht. U kunt beter omrijden via Amersfoort en Zwolle. En door werkzaamheden staan er files op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Maarsbergen 3 kilometer. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijn-Zweert 2. En op de A50 van Arnhem naar Os, bij Knoop het Ewijk 5 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Staatssecretaris Teven wil vaker elektronisch toezicht toepassen. Het CDA staat op een dieptepunt in de peiling van Maurice de Hond... met elf zetels. Een sneeuwstorm teistert het noordoosten van Amerika. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune van Omroep Max.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 Voor een 7-nachter Cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent of HollandAmerica.nl Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De high hier over de dit is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de Perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Dit uur te gast Henny van der Most, succesvol ondernemer, maar ook programmamaker. Deze week begint een nieuw seizoen van Operatie van der Most bij SBS 6. Natuurlijk kijkt onze TV-recent Ron Vergouwen naar de televisie de afgelopen week. Ron. Nou, alles en iedereen keert altijd maar weer terug op televisie, soms in een verbeterde vorm, soms exact hetzelfde, soms ook slechter. Van een live operatie, een bekende Haagse voordeur en Paul de Leeuw... tot Winfried de Jong, het spijt me en een eurocrisis. Kortom, het was weer een week van herkenning. Na ene veldrijdse Marianne Vos. Niet alleen veldrijdse natuurlijk, maar ook zeer actief en succesvol op de weg. Een paar prachtige overwinningen dit jaar. Maar ze maakt zich ook op voor de Spelen van volgend jaar in Londen. En onze verslaggever vliegende kiep, Jules van der Wart. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, Het is 2 uur vannacht over. Uh, het is niet live. 1. Ik ben s'nachts in Eindhoven voor de stichting Spieren voor Spieren. En Louis Verhaal heeft zojuist een startschot gegeven van een actie. 1 uur lopen plus 1 seconde. Mag ook zwemmen zijn of schaatsen. Later praten we met hem verder over zijn ambassadeurschap voor Spieren voor Spieren. Tot 2 uur wintertijd. Het programma van Max, de beste runen. Danny van der Most, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Het ja, is misschien een flauwe vraag. Ben, ben, ben u met de auto of met de heli? Met de auto. Want die vraag hoort u natuurlijk altijd, hè? dat gedoe met die helikopter. Ja, ja, ja. Is die nog wel in gebruik eigenlijk? Ja, wel. Ja. Ja? Gebruik hem nog wel eens. En dan vlieg je minder dan ik gedaan heb. O Over de files heen? Over de files heen. En waarom minder dan uh, voorheen, zal ik zeggen? Weersomstandigheden. Ik ben naar een andere plek gaan wonen. Ik woon nu een beetje centraaler, dus ja. ja, en al, ja. Een, een helikopter is fijn voor lange afstanden. En wat, en wat is een lange afstand voor een helikopter? 200 kilometer, dan is ja. het... Zinvol. Dan is het zinvol. Ja. Al jaren succesvol ondernemer. Ik vroeg me af, waar komt die passie voor het ondernemen vandaan? Dat zit in je bloed. Ja. In, ja, de, in de het DNA? Ja, dat zit in je bloed. Dat kun je ook niet leren, helaas. Jammer. Maar ondernemers zit in je bloed. Je creativiteit, doorzettingsvermogen. Je hebt bepaalde eigenschappen, hij mee En uh, meegekregen. Hm. Ja, dat zit erin, schijnbaar. Wat is, wat is een eigenschap om goed te kunnen ondernemen? Ik denk dat creativiteit het allerbelangrijkste is. En doorzetten. En hoe ontdek je dat je creatief bent? Ja, hoe ontdek je dat? Het, oh ja, het begint ergens. Ja, nou, je, ja, allerlei gekke dingen haal je naar boven toe. Ja, ik heb allemaal unieke formules. neem ik Pieperdorp maar, Speelstad Oranje, Kalkraar. ik ben alleen formule. Dus anders dan anders doen. Een beetje afwijken. Niet uh, iedereen maar nadoen. Maar dat, ja, dat, dat is het ondernemen. Daar begint het. Anders doen dan anders doen. ja. Goed, nou, we, ik hoop daarachter te komen in de, in de komende drie kwartier. Uh, dat, hoe, hoe je een leuk idee ook nog rendabel kunt krijgen. Want ja, je kan er veel geld misschien uh, in stoppen, maar ook door raken. Ja, maar een echt ondernemer gaat niet om geld. Geld nee. is een middel. Ja, het is een middel, maar het is een middel om, om laten we maar zeggen. Maar je moet dus doel te bereiken. Ja, ja, zeker. Nou, veel mensen uh, herkennen u ook van het televisieprogramma Operatie van de Most. Uh, maar het grote publiek maakte in 1995 kennis met u. toen u uh, deze opmerkelijke aankoop deed. Het is een fragment uit het NOS-journaal.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 Uit 71 miljoen gulden per jaar zet hij nu om. Hotels, zwembaden, bowling- en schietbanen. Alles voor de gewone man. Nou, de bedoeling is om de kerncentrale gedeeltelijk uh, open te houden voor bezichtiging. Dus bepaalde stukken zal een soort museum worden. Voorlopig is het een kwestie van een klimrek en een wipwap. En het publiek komt vanzelf, is de bedoeling. 1995, uh, meneer Van der Most. Ja. Ja, nou ja, hier ligt een creatief idee aan nou, de grondslag, neem ik aan. Maar hoe, hoe kom je in vredesnaam bij een kerncentrale uit voor een pretpark? Ja, maar je moet zo zien: ik heb al fabrieken. Ik ben eigenlijk met mijn schuurtje begonnen met mijn privézwembad. Toen werd die weer vrijgekocht: een textielfabriek, een ziekenhuis, een aardappelmeelfabriek, een watertoren. Dus ja, het zijn allemaal gebouwen. Ja. En een kerncentrale is ook een gebouw. Ja, ziet, dus dat maakt geen bal uit. het maakt geen bal uit wat de oorspronkelijke bestemming was. Maakt niks uit als je maar. Ja, je moet het voelen. Het ja. dat, dat, dat is vingerspiegels dat Kun je er wat mee? Ja, kun je er wat mee? Dat, dat, dat kan ik me voorstellen. denk je, nou, de kerncentrale, daar kan ik wat mee. Ja. Dat is verder toch, uh, dat is nooit de kerncentrale geweest. Ik, maar goed, uh, hoe, hoe doe je dan de vervolgstap? Uh, ja, ik loop er doorheen en dan denk ik, ja, god, hier kan ik een pretpark in bouwen. En hier kan ik hotelkramers van maken. En daar ja. kan ik vergaderzalen maken. Ja, en dan krijg je een visie. En dan ga je ermee aan de slag. Ja, en, en krijg je dan ook adviezen van mensen die zeggen... ik zou het nee, wel doen, ik zou het niet doen of ik zou het zo doen? Nee, dat... Dan Allemaal echt, eigen werk? Ja, dat is echt... Natuurlijk uh, ga we met mensen discussiëren. Over ja. het algemeen heb ik wel die solidaire visie. Ja, en je moet... Kijk, als ik een bioscoop bouw... iemand zegt, ik wil een bioscoop bouw voor 200 zitplaatsen. Hmm. Ja, ik kijk naar de ruimte en zeg, ik, nou ja, dan kunnen we 150 in. Dan bouw ik maar een bioscoop van 150. Ja. Dus ik, ik denk andersom. Ja, denk andersom, maar uh, je neemt toch een zeker risico uh, op, ja, op zo'n moment. Ondernemen is risico nemen, ja. bedoel, uh, dat, uh, dat is ja. altijd zo geweest. En, en calculeer je dan in van uh, dit is het risico en dat kan ik leiden bij wijze van spreken, ja. uh, financiële ja, verlies? Ja, ja, soms gaat het wel strak bij langs natuurlijk, maar ja, ja? bij ondernemen oh, vooral Wat natuurlijk. is strak je bij langs? Je, nou ja, op een gegeven moment investeer je te veel of je geeft iets te veel uit en dan moet je even weer rustig aan doen. Ja. Of je moet er weer... Uh, maar dat, dat klinkt ook in door uh, van uh, ik heb al eens de afgrond gezien ja de afgrond gezien nog ja, niet waar. of in de buurt maar in de buurt wel ja ja ja, maar ja dat is ondernemen ja, ja dat is ondernemen maar hoe keer je dan de tijd dat je denkt even van, weer ik... rustig even rusten op de plek ja. rustig blijven ik denk dat dat is heel belangrijk ik, ik merk veel uh, in bedrijven dat de paniekstemming uh, ik bedoel hm. nu om al die vieze mensen dat de bank ook die zijn helemaal in paniek ja en als het paniek is ja dan ga je gekke dingen doen ik ben ervan overtuigd dat er heel veel bedrijven die ook op randje staan maar ja, dat banken zo in paniek zijn dat ze dan de nek omgedraaid worden. Je moet even rustig blijven. Je moet nog even die crisis... Ja, het is even moeilijk en dan moet iedereen even ja. rustig blijven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Merkt u zelf in uw bedrijfssector waarin u opereert dat het crisis is? Ja, wij kunnen wel merken in ons bedrijf, Vooral ja. de staalbouw. Onze staalbouwpoot is... Hmm. Die heeft wel moeilijk. Ja. Maar ja, maar... je moet weer creatief zijn. Ik ben weer met andere dingen bezig om dat bedrijf weer aan de gang te houden. Ja, en zoals? Wat, maar wat ik ben is bezig dan? met een mobiel hotel aan het bouwen. Waar? Nou, een mobiel hotel, die we ja. bouwen thuis op de ja. werkplaatsen. En, en, en, en dan gaat hij varen of gaat hij rijden? Rijden, 40 ja. trailers met uh, samen 400 kamers. Ja. Dus dat ben ik helemaal aan het ontwikkelen. Dus als het straks wat rustig is, dan kunnen die lasters. en met elkaar... Ja. kunnen we daar weer mee Zullen, En waar gaan die hotels dan naartoe? Die gaan we verhuren aan, nou, noem maar uh, Pink Pop of uh, de Zwarte Cross... Of, oh, een zo, ja. of als u een feestje hebt in de tuin. Ja, dan kan ik en vier, u wilt 10 kamers, kan, dat zo. kunt u ook bestellen. <laughs> Dus ja, ja iets anders ja. dan anders. Ja, dat, dat is zeker. Uh, uh, meneer Van der Most, wij vragen onze gasten altijd... Uh, wat is uw nieuwsmoment van deze week? Nou, de, de euro, hè. Dat is... Uh, ik ben blij dat het een klein beetje rust is. Ik hoop dat het nog goed afloopt. We zijn er nog lang niet. Maar in ieder geval, het is een stap op de goede weg. Nou, we kunnen even luisteren. De belangrijkste afspraken. Europese banken gaan 50% van de Griekse schulden kwijtschelden. Het noodfonds voor de euro wordt flink vergroot naar 1000 miljard euro. Banken moeten zorgen dat ze meer geld hebben om tegenvallers op te vangen. Een zogenoemde buffer moet van 4 naar 9 procent. En ook de probleemlanden Spanje en Italië gaan meer bezuinigen. Is, is, is dit een zaak die u ook echt nauwgezet volgt? Denkt, dit waar gaat het volgen, heen? Ja, ik maak me enorm voor zorgen om natuurlijk. Vooral dat die banken nu die 9 procent moeten halen. Die hebben te weinig. Hmm. Dus die moeten geld verdienen. Dus ja, we moeten ze weghalen, dan we moet de rente omhoog. He, want ze moeten geld verdienen, hmm. ze moeten die buffer hebben. Dan maak ik me enorm zorgen in plaats dat het bedrijfsleven geholpen wordt... met financieringen... Dan gaan zijn de, banken, ze gaan de banken geld verzamelen. Ja. ja, en dan maak ik me enorm ongerust over. Want ja, wat er nou aan de hand is natuurlijk... je ziet die ontslagen bij Philips, bij TomTom. Tom. Ja, maar dat komt straks bij die echte ondernemer terecht. En als dat bij de echte ondernemer komt... ja, dan maak ik me enorm zorgen om. Ja. Want als die bouwvakker en die mensen van de vloer morgen het huisje niet meer kunnen betalen... Ja, dan krijgen we echt een ramp over ons in. Ja. maar Mogelijk hebt u oplossingen, daar gaan we nu nog niet over praten... maar ik ben, ben er wel erg, uh, erg benieuwd naar. Welkom op de perstribune van Max. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio 1. Aan eerst uh, langs een paar dingen die deze week speelden in de media. Commotie rondom het uh, succesvolste televisieprogramma van dit moment, The Voice of Holland. Nu dat uh, programma van John de Mol zich over de gehele wereld verspreidt, liggen er kapers op de kust. Er is een Ierse man die zegt dat hij het concept van de Blind Auditions al in 2008 heeft bedacht en laten registreren. Inclusief de titel The Voice of America. In de Telegraaf zegt een woordvoerder van uh, De Mol dat de rechten op het programma waterdicht zijn. in het voordeel van de Nederlandse versie. Uh, Henny van der Most, uh, ligt, ligt bij uw succes ook de kaper wel eens op de kust? Nou, ze mogen van mij overnemen. Ik, ik heb er niet zo'n probleem mee. Nee? Als we, ik heb pier in restaurants. Of, als ze morgen een tweede Preston Palace bouwen. Of, nee, daar heb ik geen problemen mee. Nee. Ooit uh, wel eens zo'n situatie gehad. dat, dat, dat u dacht. Uh, uh, het is mijn idee, maar die ander gaat ermee vandoor? Nee, dat weet nee, nee. Nee. Uh, uw, uw programma, uh, een operatie van de mos, is Losjes, zeg ik. Uh, gebaseerd op buitenlands programma van de BBC. Uh, maar dat is, al, dat is natuurlijk bekend. Uh, uh, het programma Troubleshooter, meen ik. Ik, ik, ik weet het, ik ken nee? het niet. Maar, maar hoor je dan ook, ook helemaal niks van de BBC dat ze zeggen... Hé, hey, uh, zo gaat dat? Nee, ik heb er niks nee. over gehoord. Dit uh, was het allereerste reclamespotje op de Nederlandse tv in 1967. De krant... Grijpt hoger, graaft dieper, biedt meer, reikt verder. De krant kunt u niet missen. Geen dag. Ja, zo begon dat. Sportje om het lezen van kranten te stimuleren. En dat hadden ze bij de krant blijkbaar goed aangevoeld. Want een stijgende lijn zit er bij de kranten de laatste jaren niet meer in. Althans qua reclameinkomsten. En dat terwijl bij het medium televisie de netto omzet... het afgelopen kwartaal juist tot een absoluut record steeg. Tot 190 miljoen euro. Opmerkelijk omdat dit jaar geen groot sportevenement valt te melden. Olympische Spelen of een uh, WK. En dat levert toch vaak recordinkomsten aan reclame op. Moet u zelf, meneer Van der Most, veel adverteren om uh, de aandacht vast te houden? De ene bedrijf had meer dan de andere. Zoals Preston Palace is puur mond-on-mond -mond reclame. We geven er heel weinig uit aan. Uh, Wat is Preston Palace? Preston Palace is een uh, hotel in Almelo. Ja. Met in Formule. Ja, en daar, dat, dat, dat, dat, dat vertelt door, zichzelf voor. Ja, een hotel met uh, 275 kamers. Ja, ja en, waar, en waar moet u wel uh, nog eens even een advertentie voor zetten? Oranje is net nieuw, Piepeldorp is net ja. nieuw, dus daar moeten we weer uh, uh, in, in Drenthe. In Drenthe, ja. ja. Daar ja. Allemaal 256 pubelwagens staan. Dus ja. daar moeten we nog weer even weer nog wat energie in stappen. Ja. Maar het gaat verder goed. En... Ja. Is belangrijk, uh, uh, uh, reclame voor u televisie ja, als medium. Nou, is altijd of waar meer moet genoemd? je de krant? Ah, ik vind de mond-op-mond. -mond ik vind altijd best een... het belangrijkste ja. is die mond-op-mond -mond reclame. Ja. ja. als mensen er geweest zijn en het leuk hebben gevonden, ja, dan vertel je door natuurlijk. Ja. En dat is het beste. De Britse zakenman Richard Branson zal op 19 november te zien zijn... in het NTR-programma College Tour van Twan Huis. Ruim 600 studenten zullen de miljardair op 14 november interviewen. Dat gebeurt in Rotterdam. Branson is groot geworden met risicovolle ondernemingen in Virgin. Een vliegtuigmaatschappij bijvoorbeeld, een muziekuitgeverij. Het vermogen wordt geschat op ruim 4 miljard dollar. Dat is een van de rijkste mensen ter wereld. Meneer Van der Mos, dat vragen u natuurlijk ook altijd. En wat verdient het? Verdient het goed, uw, uw imperium? Ik ben dik tevreden. <laughs> Staat u ook in, die, in continuïteit. Kop... Ja. Maar is dat geld wat je dan ook voortdurend weer rondpompt in, in ik ben de al bedrijven? Eenmaal, ja, als ik weer geld heb en verdien, geld verdiend dan bestik ik weer in het bedrijf. Ja, want het is nooit, nooit dat je denkt, van, nou, nou heb ik zoveel, wat zal ik er zelf wat eens moet mee, mee gaan... doen? Als je, ja. je doorgaat, daar er niks aan. Is nee, wel dat wel... is waar. Nee, oh ja. Ik vind dat mooi bedrijven op zetten. Ja, dat, dat is mijn lust en mijn leven. Is, is er een voorbeeld voor u in die ondernemingswereld? Kijkt u naar mensen als Branson? Dat je denkt, hoe nee, doen zij het ik eigenlijk? Ik krijg nee? geen Engels. Dus, nee. <laughs> nou, ik vind dat wel grappig dat u toch permanent op uzelf, op uw eigen kompas kunt varen, blijkbaar. Ja. En dat begint dus in een boerenschuur thuis? Ja, dat is creativiteit. Ik denk dat dat ja. heel belangrijk is voor een ondernemer. Ja, maar u zei, u zei, het, het, het zit in het bloed, hè? Maar uh, in de familie. Want uw, uw vader was boer, meen ik. Mijn vader was boer, maar hij is ook ondernemer. Ook ondernemer, natuurlijk. Loon... Ja, hij was, hij was in loondienst. Ja. En toen is hij begon hij met een boerderij. Ja, ja. En toen dacht u, dat ga ik ook doen. Ik ga niet voor een boerderij. Nee, het is zo goed. Ik ben ook in loondienst geweest. Maar ja, op een gegeven moment dan... Ja, dan doe je wat klusjes. En dat, dat klinkt verreken. zo makkelijk, maar ik denk dan altijd... Ja, het, is, het, is niet, het is niet moeilijk. Ondernemen is helemaal niet moeilijk. Nee, maar ja, je, de, de meesten gaan toch de bietenbrug op? Ja, maar die denken dat ze ondernemers zijn en dan ga je het net mis. Nou, je ja, moet ook niet voor geld gaan. Als je denkt, wat ondernemen voor geld, dan kun je het ook vergeten. Ja. Ondernemen is heel iets bijzonders. En ik vind dat de overheid en banken daar veel meer met die mensen rekening moeten houden. Want ik ben ervan overtuigd dat die Nederland ook uit de crisis moeten trekken. Ja. En niet de grote ondernemers, want dat zijn alleen maar overnameondernemers die kopen werkgelegenheid. Ja. En bij de echte ondernemers groeien de werkgelegenheid, ja. die scheppen werkgelegenheid. Ja. Ja. En daar zit ook innovatie in en dat vind ik heel belangrijk. Ja. SBS 6 uh, komt op 16 november met het nieuwe programma Wat zou jij doen met de Poen? Met presentator Victor Brandt. In dat programma krijgen kandidaten de kans om 10.000 euro uit te geven aan een door hen gekozen doel. De enige voorwaarde is wat je met het geld doet, dat moet leuk zijn om naar te kijken. Als voorbeeld noemt de zender met 10.000 euro kun je 30.000 stuiterballen uit een helikopter laten vallen. Dat zou er leuk uitzien. Wil jij je kinderen tracteren met een kermis in je achtertuin? Je ex-vriendin terugwinnen met een huiskamerconcert van Nick en Simon? Of je Lada laten pimpen tot een grote limousine? Overtuig ons met mooie, spannende of grappige ideeën. En we belonen je met 10.000 euro om je plannen te realiseren. Ja, het programma was ook uh, ooit al eens te zien in de TV-lab op Nederland 3. Alleen moest het daar altijd naar een nobel doel gaan. Uh, Henny van der Most, wat vind je van zo'n idee? Ja, nee. begrijp me niet. Nee, hè? Nou ja, geld uitgeven voor iets onzinnigs, ja. Ja. Dat moet je ook misschien niet willen. Hè? We blijven nog even bij SBS, want daar begint vanavond een seizoen van het programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Natuurlijk is er een spannende promo gemaakt... zoals ze dat bij SBS zo goed kunnen. Een onthullende, maandenlange verborgen camera-operatie. Met inzet van infiltranten. Ja, voor de andere zender. En een ontknoping langs de snelweg, waarbij de politie groots moest uitrukken. Dat is de start van een nieuw seizoen. Peter Erdevries, misdaadverslaggever. Peter Erdevries, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, dat klinkt wel heel spannend. Wat ga je onthullen? Wij gaan uh, de praktijken van een wapenhandelaar onthullen, die we maandenlang met de verborgen camera hebben gefilmd. En uh, daarin kan je dus zien dat hij ons uh, grote hoeveelheden wapens en verboden munitie minutie, levert. Uh, maar tegelijkertijd uh, werkt deze man bij de Rabobank. He, die heeft dus overdag een, een keurig pak ja. aan en staat mensen te woord die daar centjes komen brengen. En s'avonds ontpopt hij zich tot een uh, ja, echt ronduit gewetenloze wapenhandelaar. En uh, tijdens uh, die verborgen camera-actie die wij hebben gedaan... blijkt dan ook nog dat hij Snow de plannen had om zijn eigen bank waar hij werkt... om die te, te beroven. En, ja. Nou ja, dat hebben wij allemaal in, uh, in beeld gebracht. Ja. En dat is een buitengewoon ontvullende reportage geworden. Klinkt spannend. Hoe kom je zo'n zo type op het spoor? Uh, uh, geef eens een klein uh, kijkje in de keuken. Nou, dat is eigenlijk door een uh, tip gebeurd. Wij krijgen uh, dagelijks heel veel mail binnen van mensen... Uh, ja, die iets hebben meegemaakt of gezien hebben, of familielid zijn van iemand die vastzit en, en die ons dan uh, uh, informatie sturen. En er was één tip bij die, van een man die zei dat hij een jachtgeweer had gekocht bij deze persoon. Maar dat er bij die gelegenheid ook allerlei andere wapens waren aangeboden waarvoor je vergunning moet hebben of en, en, en die streng verboden waren. En hij zei, nou daar, daar klopt niks van. Volgens mij moeten jullie daar eens induiken. Want. Deze man beweert dat hij echt alles kan regelen. Nou, toen hebben wij gedacht, ja. nou laten we eens kijken, we eens kijken. of hij inderdaad ja. alles kan regelen. En uh, nou ja, dat, het gevolg was een maandenlange in de We uh, Ja, wel Hennie van der Mos zit hier. Uh, uh, een collega bij SBS uh, 6. Die, uh, uh, dat is een ondernemer, hè, dat, dat weet je. Hebt, ja, ja, ik ken hem. He, ja, he, Hebt u ook, ook wel eens, meneer van der Mos, dat je denkt van... ik heb wel heel veel ondernemers, zijn ze allemaal betrouwbaar? Zitten er niet rotte appels tussen? Er zitten rotte appels tussen. Ja, natuurlijk zit er wat raps. En altijd iemand die van de baas speelt. Maar dan moet pikken. je wegblijven. Kijk uit, he, dat er geen wapenhandelaar is. Nee. nee. <laughs> ja, dat is een keurige uh, rabo-manier bij Peter Erdevries. Ja ja ja, ja, ja, ja. Die banken die we even overal. Je, je weet nooit waar ze zitten. Maar, maar uh, Peter Erdevries, uh, dit, dit is het begin van het nieuwe seizoen. Wat kunnen we nog meer ja. verwachten? Nou ja, We gaan tot de kerst acht afleveringen maken en elke week komt er een nieuwe zaak aan bod. Ja. En nou ja, daar zitten onopgeloste uh, moordzaken bij, verdwijningszaken, noem maar op. Ja, ja. Ik, ik kan daar vooraf nooit al te veel over zeggen, want we willen niet te veel nou. slapende honden wakker maken natuurlijk. Maar ik, uh, er komt een mooie reeks aan. Ja, de, de, de media krijgen een klein kluifje en dan moet natuurlijk de rest maar kijken hoe, hoe het echt in elkaar steekt. Zo werkt het uh, natuurlijk. Ja. Het laatste seizoen, uh, en wat dan, is de vraag, de hamvraag. Ja, wat dan? Ja, uh, ik, ik, ik stop in uh, mei eind mei 2012 en ik heb me voorgenomen dat ik dan eens een halfjaartje ja. kalm aan ga doen. Een beetje ademhalen, eens een beetje dingen doen waar ik nu niet aan toe kom. En ondertussen gaan nadenken wat ik dan verder wil. Ik ga echt niet uh, de rest van mijn leven langs, nee. de, langs het kanaal uh, zitten vissen. Ik ga best misschien wel weer wat doen op televisie, maar in een, in een ander programma. Ik ja. zeg maar, ik, ik verlaat dit podium, maar ik zal wel weer op een ander podium opduiken. Misschien een boek schrijven. Wat willen je? Henny van der Mos wil iets. Of zeggen. ga je de politiek weer in, Peter? Nee, dat is <lacht> een ding waar ik de <lacht> nee, mee streep door heb gehaald. Dat, nee. uh, dat uh, station is gepasseerd. Oh, nou, uh, uh, bedankt. Uh, ik zeg er nog even bij: het programma van Peter Erdevries is te zien, dus bij SBS 6 en niet bij RTL, hè, zoals. Uh, uh, Sven Kokelman zei... Nee, niet, niet bij RTL 4, het is bij SBS 6 en ja. wel om half tien. Dus ja, zorg dat je een alibi hebt, hè? Ik, ik, ik begrijp het. Hartelijk dank, uh, Peter. Okay. En uh, tot de andere keer. Tot ziens. Okay. Ja, ja uh, meneer Van der Most, u, u vertelde voor de uitzending... ik ben geen sportliefhebber. Nee, ik ben geen sportman. Nee? nee. Is jammer, want we gaan toch even uw oren teisteren. En de voetballiever was een plezier doen met de graafschap Vitesse. Ja, Arnhem speelt in Doetinchem. Gelderse kan het niet, Ronald van der Geer. Nee, de slag om Gelderland bij de won al een keer van NEC. Dus nu kan er een voor- en doen plaatsvinden bij de winnaar vandaag in elk geval. Het is de gaafstap tegen Vitesse op een uitverkochte vijverberg met een streep door de rekening wat betreft Vitesse van Piet Veldhuizen. De keeper is in de warming-up geblesseerd geraakt. Hij wordt vervangen door Eloy Room. Dat is verder. We zijn vier minuten geleden begonnen. Het is 0-0. Verder weinig opvallende zaken in de opstellingen bij de elftallen. Voor Vitesse is het wel aardig na, de, na het gelijke spel gisteren in Enschede tussen Twente en PSV kan Vitesse bij winst op één punt van deze twee komen... en is aansluiten bij de nummer 2-positie van Nederland. Dat is een mooie uitdaging bij een wedstrijd op de Vijverberg... die dus uh, vijf minuten geleden begonnen is... onder leiding van Erik Brahmaer en een 0 0 standpunt. Ronald van der Geer. Zoals uh, elke week gaat verslaggever Jules van der Wart... op pad met, uh, met niet de minste uit de sportwereld in De Vliegende kip. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De Vliegende, vliegende kip. Noem je verhaal dit wordt uitgezonden om half 1 middags. Maar we zitten hier om kwart over één midden in de nacht. Want de actie Spieren voor Spieren is in Eindhoven. Wat gebeurt er zometeen vanaf twee uur? Ja, de stichting Spieren voor Spieren ijvert zich uh, voor het spierzieke kind. En wij proberen gezonde spieren in te zetten voor het uh, spierzieke kind. Ja, en we moeten natuurlijk iedere keer wat leuks bedenken. Want uh, uh, kijk, we hebben de mijl van Groningen gehad, een, een loopactiviteit. We hebben een, een spinningmarathon uh, gehad. Maar ja, uh, om iets te bedenken dat mensen weer geactiveerd worden om uh, wat te gaan doen. Ja, uh, heeft uh, de Stichting Spier voor Spieren een fantastisch even evenement in mijn ogen... Uh, gecreëerd door uh, de, uh, de verschuiving van de zomertijd naar de wintertijd te gebruiken om uh, mensen te activeren een record te lopen. Want je hebt natuurlijk niet uh, één seconde, want uh, we hebben die, dat uur. En daarin lopen de mensen uh, natuurlijk al. Maar uh, de zomertijd duurt dan maar één seconde. Want we, we doen dat uh, manueel zoals u weet. Dus uh, ik hoop dat de luisteraar nog weet wat ik bedoel. Maar men moet één uur en één seconde lopen. En dan kan men een wereldrecord lopen. Want in één seconde loop je niet, wat je in één uur en één seconde loopt. En wij hopen dat dit evenement. Want we hebben natuurlijk een beetje dat geclaimd, dat evenement, dat het volgend jaar door heel veel atletiekverenigingen, en zwemverenigingen en schaatsverenigingen. Want dat zijn de activiteiten die je uh, vannacht kan doen tijdens het verschuiven van uh, die zomertijd naar de wintertijd. nou Als dat uh, eenmaal zover is, ja, dan kunnen we natuurlijk heel veel geld genereren... voor de Stichting Spieren voor Spieren... die dan uh, weer het centrum in Utrecht, uh, Utrecht kan uh, ondersteunen... die de diagnosetijd tijd uh, voor spierzieke kind verbeterd heeft van, van twee jaar naar twee weken... En, en uh, dat wil zeggen dat ouders hun kinderen dus ook beter kunnen benaderen, behandelen. En, maar dat het kind zelf ook uh, een draaglijke bestaan krijgt binnen twee weken. Dus dat is ook al een punt. En nu zijn we zover, want we hebben het wiel natuurlijk niet uh, allemaal zelf uitgevonden. Dat wij alle kennis in Europa willen verzamelen om nog beter dat spierzieke kind te be begeleiden. Je ja, hebt er... Uh... Mee gedacht. Is het jouw idee geweest om dit vandaag te doen of kwam het in een commissie? Hoe gaat het dan? Nee, dat, dat gaat zo. Je hebt een uh, bureau uh, die wij ook inschakelen. Die hebben knappe creatieve geesten. En uh, uh, Jos Milders uh, is, was zo'n creatieve geest. Maar we hebben ook een creatieve geest in het bestuur. Uh, Toog Gerbrands. Die gaan dan bij elkaar zitten dan onze uh, uh, staf. Die wij, uh, wij hebben natuurlijk een professioneel staff, die gaan ook bij elkaar zitten. En die kijken dan of het haalbaar is om dat te organiseren. En ik moet zeggen, ja, ik ben hier in Eindhoven, ik ben een Amsterdammer. Maar uh, de gemeente Eindhoven heeft ongelooflijk medegewerkt om, om uh, dit voor het eerst te organiseren. Dus daar zijn we natuurlijk wel erg blij mee. En natuurlijk 538 en, en uh, nog uh, zoveel mensen die ik misschien nu vergeet. Maar uh, ik heb die mensen ook net genoemd. Jullie zijn de pioniers van een groot evenement. Ik verwacht dat dit een groot evenement wordt. Ik zag net honderden mensen allemaal een warming-up doen. Die ja. heb jij mede begeleid, een beetje naar gekeken. Geholpen, op weggeholpen. Je stimuleert ze ook echt. Wat verwacht jij zo meteen? Want er wordt een bedrag opgehaald. Is, is daar al enige duidelijkheid in? Of is het ook meer de eerste actie om te kijken... of het echt een gevolg gaat hebben en dat het volgend jaar gewoon ook in Nederland en misschien wel wereldwijd iets kan gaan betekenen. Het hoeft niet per se verspieren voor, voor spieren te zijn, maar dat de mensen uh, ja, toch een uitdaging zien. Ja, dat idee overnemen, uh, daar ben ik ook bang voor eigenlijk. <laughs> Wij proberen het wel te claimen. Ja, wat, wat kunnen we verwachten? Natuurlijk hebben wij een verwachtingspatroon. Mensen hebben natuurlijk allemaal uh, ingeschreven. En dan hoort daar een sponsorbedrag bij. Maar uh, bedrijven hebben zich ook ingeschreven. En die sponsoren uh, nog met meer geld. Dus uh, ik denk dat we uh, een geweldig bedrag zullen overhouden. Maar veel belangrijker is dat we dit evenement op de kaart zetten. Want dat is misschien voor de volgende jaren een bron van inkomsten voor onze stichting. We gaan naar het startschot en na afloop spreken we verder met elkaar. Oké, okay, dat zal ik graag doen. Louis van Gaal, in gesprek met Jules van der Wart. De gast is Henny van der Most, ondernemer... U kent uh, als je ooit in Slagharen geweest bent natuurlijk wel het ponypark daar. Wie heeft er niet met zijn kinderen rondgedraaid in de, in de carousel? Maar dat is niet van mij. Dat, dat is van nee. de familie Bemboom. Oh, ik dacht even dat die bonte wever ook. Van, oh, nee, de bonte, van, was van, de bonte uh, wever was van mij. Oh, dat was die ja, dat was, ja, dat was, ja dat was de ja? familie Bemboom in Slagharen. Ja, ja. Ik, ik, ma ik maak nu uh, de gedachte Slagharen Henny van der Bos ja, nee. komt uit de buurt. Dat is nee. ook van hem. Nee, dat is een ander park. Maar desondanks, uh, pretparken zijn nu core business en uh, tegenwoordig ook uh, al een tijdje weer programma maken. Hoe wordt je televisieprogramma maken als als Nee, maar hoe, hoe, hoe gaat zo'n het Ja, toen hadden ze heen gegroeid. Ja. Ze hadden dit programma, de, de item, op de plank liggen. En dan hadden ze een proefopname. opname. hebben ze me gevraagd als adviseur. Dus gewoon een beetje advies te geven erbij. En toen kom ik daar. Ja, dan zitten ze met 7-8 man om die tafel in. Bij een bedrijfje met eenmaal man personeel. Met een miljoen schuld. Ik zei: Ja, jongens, wat we hebben allemaal het moeilijk doen. Met allemaal bureaus erbij. Ik zei: Nou, dan moet gewoon zorgen dat de wijk in die winkel komt. Gewoon simpel, simpel houden. ja. ja. En toen zei ze tegen mij wil jij niet in de hoofdrol? Wil jij nou, dat het niet ja, gezegd. Ja, ja, En ik vind het wel een mooie uitdaging. Ja, dat is wel een uitdaging, maar het is een onbekende wereld. Hoe, hoe, hoe kom nou, je dan? ondernemen, het is gewoon creatief denken. Ik, ja. ik kom bij die ondernemers, lieve mensen. Maar ja, door de crisis misschien, ja, wat moeilijker gekregen. Hm. Nou ja, dan ga je er naartoe en dan ga je ze dus een beetje op andere gedachten brengen. Ja. Ja, creativiteit, missen die mensen over het algemeen? Nou, en dan geven ze een druk in de rug. Ja. En, en dan, dan zeg jongens, lach. en nou doorzetten, en dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is ook een eigenschap. En als ze dat doorzetten, ben ik van overtuigd dat ze succes houden. Ja, maar, maar dat medium televisie, uh, wat dacht u daarvan toen u daar uh, zo ineens bij betrokken raakte? Ja, maar gewoon... Maakt niet uit. Nee. Gewoon het is alleen soms wel, dat moet je wel eens herhalen. Dat vind ik wel niet zo mooi, <laughs> maar ja, toch, maar dat hoort erbij. Moet je, moet je het weer opnieuw doen? Het, ja, ja, ik heb wel wat, ja, wat nieuws. Je kijkt weer anders ja. tegen de wereld aan. Ja, ja maar het, kijk, het, het, je wordt ook een bekende Nederlander daardoor. Dus uh, het haalt je ook uh, toch min of meer uh, uit de anonimiteit... voor zover je anoniem bent. Maar, ja, maar, maar, maar je, je eigen weet, kring kent je, maar daarna niet. Maar voor mij is het wel belangrijk, en ook die PR natuurlijk... wij krijgen wel 2 miljoen mensen door onze bedrijven heen, ja. die ons bezoeken. Ja. Dus voor mij is die PR is ook belangrijk. Ja. Het gaat niet voor mezelf, maar het gaat ook om. Ja, ik moet ook wel mensen. Ik bedoel, er moeten wel 2 miljoen mensen door mijn bedrijf in. Ja. Dus daar ook, da, da, uh, dat ja. was het voordeel van uh, dat was voor de kamer. Ja. Maar goed, dat was die verhuizing. van. Uh, want het begon bij Omroep Max. Hè? Uh, ja. één, twee seizoenen. Twee seizoenen bij Max. En, en toen werd het de, de commerciële omroep. Max had er geen zin meer in. Of kon het niet meer. Dat ik weet, ik. Het, ik dat weet absoluut ja, niet weet hoe het dat zat. Nee. Maar goed, dan gaat zo'n programma naar de commerciële. Is, is dat daar nog anders dan bij de publieke omroep? Nee, het omroep? is praktisch precies hetzelfde. Ja? Ja. Want je zou zeggen: kijk, bij de commercie moet je zeker geld verdienen aan, aan een programma. Want anders, uh, als het geen marktaandeel heeft, zoals dat dan heet, dan ja dan sneuvelt het, hè? ja, nou, bij Max hadden ze 600.000 te kijken. Ja, wel fijn, nou, ja, ja, moet me afwachten. Ik, ik weet het ook ja. niet. Ik bedoel, uh, uh. ja, ik zit wel. Ik laat ja. wel over me inkomen. Maar er is wel, een, laten we zeggen, uh, gewoon de, de, de, de vrijheid... om een programma inhoudelijk te maken zoals, zoals je dat zou willen. Nou, je hebt uh, een bureau of hoe noem je ja, dat, de cycloop. Uh, die begeleidt er helemaal, ja. natuurlijk. Ja. Ja. ja, en dan kom je dus uh, uh, bij die ondernemer zo... Harry Mens moet betalen, hè? Die, die, die betaalt voor zijn programma. Mo moet u dat ook? Nee. Dat hoeft niet? Nee. Nee. Mensen hoeven niet te betalen. Nee, nee, nee. Uh, voor, voor de mensen die dat programma uh, niet kennen... Um, kunt u in een paar zinnen zeggen wat de essentie is? Nou, het zijn bedrijven die in de problemen zitten. Wat voor soort van... Maakt niet uit? Wat Horeca, voor... meneesje... Hmm. Oh, ja. Maakt niet uit. En dan kom ik er... En dan bekijk ik het. Nou, en dan probeer ik ze op andere gedachten te brengen. Jongens, dan moet je wat anders doen. Creatief oh, ja. wezen. Kijk, die markt is nu gebeurd. Kijk, als je een restaurant hebt... Je moet iets bijzonders hebben. Iets anders dan een ander. Nou, we hebben een fragmentje uit de, uit de eerste uitzending uh, van morgen. U helpt daarin, uh, begrijp ik, een jongstel. Een jongstel dat een uh, kwakkelend zalenverhuurcentrum runt. Wij, uh, wij kunnen uh, door de week de, de zalen niet nie vol genoeg krijgen. In ieder geval niet met de ideeën die ik tot nu toe... Uh, ben je manager of ben u ondernemer? Wat ben je nou? Ik voel mezelf ondernemer. Maar je moet ja. dan moet je dan ondernemen. Ja, werk ook doe. Maar op een gegeven moment dan... Uh, dan raakt, eh, raakt de bodem in zicht en dan, eh, dan word je het misschien ook wel te voorzichtig om Ik heb misschien een super idee. Ik hoor dat jullie dat pakt. En we gaan het noemen de Rijden de Keuken. Heel uniek concept. Is nog helemaal niet in Nederland. Heel simpel. Mooie wagentjes: een soepwagen, een voorgerechte wagen, hooggerechte wagen, En met wagens in de zaal mooie zitjes. En je rijdt met de wagen met de soep aan tafel, met vier soorten soep. Ja. Dat, dat is uw oplossing hè? Uh, aan deze ja, mensen? Ja, het is niet geworden. Nee? Nee. Het maar was wat... te ingewikkeld voor hem. Ja, dat is weer dat stukje doorzettingsvermogen om te zeggen... nou, ik vind het een goed idee. En dan moet je, ook dan, moet je er bovenop natuurlijk. Ja. En dat kost over nou energie natuurlijk. Hè? En die wagens moeten uh, gemaakt worden noem maar op. Nou, ja. Ja. En het was ook een beetje kort dag natuurlijk. Nou, toen kwam je zelf met een idee. Als je maar een idee heeft. Ik bedoel, het maakt niks uit. Dan zeg je, nou, moet je dat proberen. Als je erin gelooft... dan ja. moet je ervoor gaan. En dat is belangrijk. Ja, want u kijkt natuurlijk die mensen aan. Die hebben een probleem. Die zalen komen niet ja. vol. En dat hebben we de man al zeggen. Ja, te lang doorgesukkeld. Ja. Niet op tijd gewisseld. Nee, maar hoe komt het dan dat ze sukkelen, denkt u? Uh, ja, creativiteit Het zijn gewoon geen ondernemers waarschijnlijk. Nou, nou ja, creativiteit. Of geen Dat zijn mensen die als ze een en bedrijf hebben en het loopt en ja. die trein die draait, ja, daar zijn ze heel goed in. Maar als er morgen iets gebeurt, die train ja. die stopt... Ja, dan moet je wel iets bedenken, deze enke, hoe kom ik er weer uit? Ja. En wel... dat, dat missen heel veel mensen. Ja, maar zou je dan mensen ook moeten adviseren... Ze jongens, dit is eigenlijk jullie, jullie vak niet. Ga ja. je iets anders doen? Ja. ja. Zegt, nou, heel veel ZPP'ers uh, die uh, de afgelopen jaren erbij gekomen zijn... Dat zijn die denken ook allemaal ondernemer te zijn, maar zo is ja. het niet. Het zijn gewoon werknemers, zelfstandige werknemers. Ik ja. heb er al een begrip voor, maar ze zijn geen echte ondernemers. Wel als ze mensen in de dienst nemen. Voor ons als is er, er een man in dienst nam... Eén man, hebben we morgen 700.000 mensen van de markt af. Nou, dat was toch super? Daar hebben we helemaal geen werkloosheid meer. Nee, dat ja, zou het maar kunnen. Ja. Zeg, uh, maar hoe bevalt die televisiewereld, u uh, uh, zelf als, uh, als ondernemer? Je moet er enorm geduld mee hebben. Ja, in welk ja. opzicht? Nou ja, als je opnames hebt, dan uh, het is het allemaal... Uh, ja, ja. En daar bent u niet gewend nee, natuurlijk, Nee, het he? moest is zo, uh, boem, boem, boem. Ja, maar... Uh, want uh, u als ondernemer, u, u, u neemt zelf de beslissingen en anderen voeren ze uit. Ja. Uh, het is niet uh, de democratie via het hoogte bij nee, de, de nee, familie nee, van de Most. Nee, ik kom zelfs <laughs> met de ideeën. Ja, ja, ja. Want u, u houdt ook niet van ondernemingsraden, begrijp ik. Hè? Dat u oh, ja, van, dat maar... zeg ik niet. Ik maar er niet van horen. Ho, nee, ho, moet... nee, maar waarom hij, hij het goed doet in je bedrijf. Dan Ben je geen ondernemingsraad nodig? Nee. Als je open en eerlijk bent, dan hm. hebben ze geen behoefte eraan. Nee. Kijk, als je stiekem bent, en je, dan wordt het personeel ontevreden. Hm. En dan, dan krijg je problemen. Ja, maar ja, personeel wil natuurlijk altijd meepraten. Ja, maar dan mogen ze ook bij mij. Ik bedoel, iedereen vindt ze nee, bij mij. Bedoel, Maar het bedoel, moet niet gestructureerd zijn. Ik ben altijd open, open. Ja, ja. ja. Zeg, maar die mediawereld is heel anders. Hè? Want dat is ook een overlegwereld. Dat is inderdaad met z'n achter aan we de tafel. Een oh, ja. ja, die blijven praten tegen het licht houden. Zullen we het zo ja. doen? Zullen we het zo doen? En niemand neemt een besluit. En dan zit nee. u als ongeduldige ondernemer tussen. Ja. ja? Maar je houdt dat wel vol, blijkbaar. Ja. Want, ik denk dus, hun programma uiteindelijk, en uh, hun zendtijd althans. Ja, nou eigenlijk, ik wil ook graag ja. dat het ook een beetje spanning is. Dat de mensen ook kunnen zien ik ben geschikt als ondernemer Ja, ja, ja. ja. Nou ja, er, er wordt veel gesproken over bezuinigingen binnen de publieke omroep. Ik weet niet wat u daar als ondernemer zelf mee van krijgt. De publieken uh, moeten heel veel inleveren de komende jaren. Uh, dus het zal ook bij de commerciële uh, geen, geen uh, uh, vette boel meer zijn. Merkt u daar iets van? Nog niet. Nee? nee, maar ik vind het wel goed dat daar een beetje in bezuinigd wordt. Ja? ja? Waarom vindt u dat goed? Nou, het loopt helemaal uit de hand Nou, Ik ben een complete praatfabriek geworden. Ja. En wat actueel is, ik, je ziet soms dingen op televisie. Denken, jongen, jongens, gisteravond zet ik ook een, wat een beetje aan het zappen, denk ik: Het is allemaal niks. En wat, wat vond u niks gisteravond? Nou, dat wat weet ik zo u, niet, maar nee? dat gaat voor mij voorbij. Nee, een ja. beetje actueel. Een beetje, de, ook programma waar we de economie weer mee op kunnen bouwen. Ik bedoel, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar we moeten wel zorgen dat we ondernemers erover houden. Want als we er ondernemers uh, erover houden, ja, dan, dan uh, is ja. er niemand meer waard. Ja, nou, we zitten hier aan de tafel. Uh, we zitten te praten. Uh, ja. Vindt u dat wel gezellig op zo'n zondag? Ja, dat u denkt, van, nou ja, van kat ver en ja. niks om handen nee, nee, vandaag. Uh, vandaag, Geen... mooi weer. En dan ik ook rijden. <laughs> Even een ritje naar Hilversum. Mm. En, uh, dat dat kunnen, we wel, uh, kunnen we wel doen. Straks graag uw oplossingen voor de, voor de crisis. Uh, Henny van der Most. Morgen dus een nieuw programma bij SBS. Uh, Operatie uh, van der Most. praten zo uh, verder. Elke week kijkt onze tv-gerustcent Ron Vergouwen naar de televisie. Hij zept zoals Henny van der Mos net aangeeft... en denkt dan, wat valt me deze week op? Nou, hij zag op het veel comebacks. Tijd voor Kassie Kijken. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Het was de week van de herkenning op televisie. Veel dingen kwamen voorbij met een heel hoog... oh nee, toch niet alweer gehalte... Zware onderhandelingen vandaag op de top van Europese leiders... die gaan proberen de eurocrisis voor eens en voor altijd te bezweren. Hoewel het natuurlijk belangrijke kost is... ontstaat er bij de doorsnee nieuwsconsumenten... inmiddels een soort eurocrisismoeheid. Ook al omdat 9 van de 10 keer het enige nieuws dat je krijgt toegeworpen is dat... Nou ja, vooral dat het heel erg laat wordt, dat het moeizaam gaat, dat de gesprekken ontzettend ingewikkeld zijn. En de mededeling dat bij dit soort bijeenkomsten de premier voor de zekerheid altijd voldoende schone overhemden bij zich heeft om desnoods tot zondag hier te blijven. Ja, en dus vluchten de meeste programmamakers de laatste tijd liever in een crisis van een ja, heel ander kaliber. Voetbal in is de grote winnaar. Wat vind je ervan? Um. Een desastreuze ontwikkeling voor de televisiering. Maar wat is daarop tegen? Het is een publieksprijs, Bert. Het publiek stemt. Ik vind dat het niet alleen een heel goed bekeken programma moet zijn. De Voice Holland, dat Holland heeft meer dan 3 miljoen kijkers. Ik geloof dat jullie de vrijdagavond 500.000 hadden. Maar ik vind ook dat het een production value moet hebben. Thuis zitten ze toch niet te kijken Heeft het wel productie ja, value. Het is, het... Laat dat publiek stemmen. Maak je dan niet zo druk om. Joh, waar gaat het over? Maar dan nou wordt er net gedaan alsof dit een hele nieuwe discussie is... terwijl de geloofwaardigheid van die ring al eeuwen ter discussie staat... Al sinds dat Fred Oster ooit met een vermeende fraude probeerde om de weekendquiz te winnen. Maar ja, een ruzie in de Bert van der Veer versus Johan Derksen... dat is natuurlijk ook leuke televisie. Bij RTL liepen deze week de emoties ook weer hoog op met de comeback van de moeder aller goedmaakshows. Het spijt me, me anders kan ik het niet zeggen. Ja, het was toch niet meer wat het ooit was hoor. Kijk, er was wel weer een bloemetje. De tune werd nog steeds gezongen door Anita Meijer. Maar Caroline Tensie is inmiddels vervangen door de knuffelneger van RTL, John Williams. En de rustige toon van vroeger die is vervangen door een entourage... die de kijker toch tenminste een Titanic-achtig tafereel voorspelt. Het, een moeder die door haar eigen stomme fout al zeven jaar haar zoon niet heeft gezien. Ze heeft hem letterlijk buitengesloten. Ik heb slot op de deur gezet. En daar heeft ze nu heel veel spijt van. Het is heel moeilijk om je zo gewoon niet meer te zien. Nee, dan pakken de makers van EO's familiedineren toch een stuk subtieler aan. Ook weer terug op tv, op veler verzoek, en dan vooral van zichzelf... onze nationale knuffel homo, Paul de Leeuw. Na een zomerlang nadenken wist hij het opeens. Hij ging het helemaal anders doen. De eerste afleveringen waren niet onaardig... Paul had beloofd zich opnieuw te willen uitvinden. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet. Paul blijft Paul. Vooral met Bob en Annie en een groot studiopubliek... met iets te dikke dames op de eerste rij. Maar er zijn ook nieuwe elementen. Paul kleedt zich bijvoorbeeld voor het eerst namelijk... een beetje fatsoenlijk aan. Chapeau. En er is een nieuwe, leuke nieuwsquiz met cabaretiers. Nee, echt. Paul heeft het niveau van zijn shows behoorlijk weten op te krikken. Staatssecretaris Bleker heeft u een broer die Anus heet... Ja. Maar er werden de laatste tijd meer succesformules opnieuw tot leven gewekt. Zo gaat Jort Keldig inmiddels weer oude en nieuwe Rijken interviewen in Hoe Heugt Het Eigenlijk. RTL heeft kwestie van kiezen teruggehaald, de AVRO Fort Boyard. Martin Gaus die laat ook inmiddels honden weer kunstjes doen. En ook de onconventionele interviewtechnieken van Wilfried de Jong zijn terug. Hij heeft nu een motel waarin hij zijn gasten ontvangt. En deze week kwam ook weer eens terug op de buis... operatie live van Omroep Max. In operatiekamer 14 van het Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg... ondergaat Frans van der Kerkhof op dit moment een hersenoperatie. Ja, alleen die patiënt van vorig jaar... die was onder narcose toch een klein beetje stilletjes. Dat moet toch beter en leuker kunnen, dachten de makers nog. En dus... Weet je dat je in de televisie uitzending bent? Ja. ja. Ben ik nu uh, in beeld... Ja, je bent je beeld. Ja, als je deze week zo overziet, dan kun je wel zeggen... dat alles op een gegeven moment wel weer terug lijkt te keren op televisie. En helemaal in het kader van terugkeren of niet werd deze week ook weer een oude succesformule van het CDA afgestoft. Vee, hoe hangt het ervoor? Uh, je weet, de twee dissidenten in de fractie Koppian, de heer Kopian en mevrouw Ferrier, die liggen nu dwars. De hele CDA-top heeft zich inmiddels verzameld bij die bekende deur. En zeg je deur, dan zeg je natuurlijk ook CDA-congres. Tja, ook dit zorgde ervoor dat het een week was vol herhaling en herkenning. Of, zoals ik een parlementair journalist hoorde opmerken... En deur Javu. Kastie kijken met Ron Vergouwen. Arnold van de Geer, De Graafschap, Vietesse. Het is nog 0-0 na 24 minuten. Dit uh, Gelders onder ons, je meeste gevaar, komt van Vitesse eigenlijk al na een paar minuten. Met een vrije trap van Nick Hofs, linkerpunt van het uh, strafschopgebied. Uiteindelijk moest de keeper de winter tot ver gaan om die bal uit de kruising te tikken. Daarna nog wel wat mogelijkheden voor Vitesse. Dat het, het betere van het spel heeft. Dat eigenlijk uh, uh, ja, prima veldspel laat zien in de, de eerste minuten van dit duel. En van de graafschap hebben we eigenlijk in aanvallend opzicht qua dreiging nog niets gezien in dit duel. Henning van der Most, programma maken bij SBS. Uh... En, uh, en natuurlijk ondernemer. Daar is het allemaal mee begonnen. Recept voor Nederland in de eurocrisis, uh, meneer Van der Most? hebt u dat? al? Oh, recept. Uh, belangrijk is die bouw. Ik vind de bouw het spul van de economie. Maar als je een huis bouwt, komen 70 tot 80 bedrijven binnen aan de pas. Ja? Van architect tot noem maar op. Een tuinman, noem maar op. Dus dat vind ik heel belangrijk. En die moet aan de gang blijven. Ja. Nou, je weet, die bouw ligt helemaal op zijn gat. Ja. Dus ik zeg gewoon, dan gaan we verbouwen. Dat kunnen we ook doen. We hebben 6 miljoen woningen. Laten we nog eens 1% opruimen. En vernieuwen Ja. Maar ja, moet je eens kijken hoeveel wij gelegen. alleen het probleem ja. is. Die banken hebben al die oude woningen vol ja. hypotheek gegooid. Ja. En dat probleem moeten we oplossen. Hoe, hoe zou je dat kunnen oplossen? Nou, ik denk dat de overheid een subsidie moet maken... dat je iets loopt, dat je zoveel vierkante meter krijgt en dan uh, weer nieuw opbouwt, dat die bouw aan de gang bleef. Want als die mensen bij huis komen, dan, dan krijgen we echt hele rare teveelen. Want we ja. zie je nu, laatst in de krant, dat er 60.000 mensen... nu al problemen hebben met de hypotheek. Nou, als er nog een keer 200.000, 300.000 werklozen bij komen... en die krijgen allemaal hypotheekproblemen... dan hebben we echt een heel groot probleem nou ja, in Nederland. U, u weet dat Hardy Mens, ook nog maar eens een andere oplossing... wat het probleem zegt, uh, boven een bepaald inkomen geen AOW meer bijvoorbeeld. Ja, onder nou, heb, understands... heb ik heb ook in mijn boek geschreven... Ja? neem kinderbijslag maar als je 60 70.000 verdient... Moet je dan nog kinderen zijn? Ja, dan hebben. zeggen ze dat zijn solidariteitsregels. Ja, daar moeten we ons ik, aan houden. Ja, maar ja. dat heeft niks te maken. Je moet geld maken. Dus, en ja. geld maken om die boot te stimuleren. Daar ja. gaat het mee, toch? Dat, dat is het grootste, uh, grootste probleem. Ik kunnen zeggen: iedereen, ja. nou weer over ja. die ja. regels. Maar ik wel. bedoel, daar moet je weer in, in de bal. Ja. Dat is zo belangrijk. Dat, dat hangt zoveel van af dat, dat, dat gigantisch ik bedoel, ja. Je ziet nu die grote bedrijven, Tom, Tom, Philips, mensen ontslaan. Maar straks de kleine aannemers en de bedrijven die met die bouw te maken hebben, als die mensen op gaan ontslaan, dan kan het heel hard gaan. Want er wordt niks meer gebouwd. Ik bedoel, ik zie nu helemaal geen nieuwbouw meer, fundaties. Ik zie alleen maar kant-en-klare woningen die nog in het afbouwen zijn, maar ik zie niet meer. Dus daar wordt een, ja, u, ik ben daar een beetje. Je bent er heel somber over, over. Ja, maar goed, kijk. En dan gaan u... we maar verbouwen, die oude industrietrainer opruimen. Ja. Ik bedoel, waarom moeten we allemaal nieuwe plekken pakken? Ruim die oude rommel op, geef daar een beetje subsidie op, dat die oude fabrieken weggaan en dat er weer nieuw opgebouwd wordt. Ja. En niet meer opnieuw. In nieuwe, Bestemmingsplannen, ja, dan vinden die vastgoedontwikkelaars ontwikkelaars niet zo mooi, want die hebben al die dure gronden en die banken. Ja. Maar ja, dat hebben hun nu ook zelf gedaan, maar grond is luchthandel. Ik bedoel, je koopt morgen grond van Rijksdaalde, wat agrarisch is. En je mag er morgen bouwen, dus dan moet je 300 euro betalen. Ik bedoel, dat is toch belachelijk? Er is zoveel lucht in onze economie gepompt. En we hebben in een tijd van 10 jaar van 100 miljard hypotheken naar 650 miljard. En we bouwen 20 miljard. Dus je de... kunt u nagaan hoeveel lucht dan hebben die banken Maar, maar misschien voorstaan. moet die lucht er eerst ook wel uit om weer uit te bouwen. Ja, vinden. dan krijgen we enorme. Ja. Dan weet u zo, dat zijn alle banken viert. Ja. Vandaar, Ik ik je moest kijken wat die aan moeten schrijven. En wat ze nog aan moeten schrijven. En, daarom, en dan die 9 procent. zo'n home moet ik zie dat allemaal. Ik al vind het wel grappig ben. hoe zo'n self man als u... Uh, Want die kennis hebt u natuurlijk ook allemaal opgedaan onderweg. Hè? Nou ja, de, maar dit heb nou. ik voor vijf jaar geleden al voorspeld. Ja, dat ja, dit ja. Het, niet goed ging. het zit inderdaad in degene, als je u, als u, als u zo nou, daarover ja. kan ja, praten. Ja, simpel denken. Ja. ja, simpel denken. En, en uh, inhoudelijk goede oplossingen. Ik dank u wel, uh, meneer Van der Mos, dat Excellent. u hier wilde zijn. Okay. Ik wens u... Uh, en u een mooie zondag. Dankjewel. Maar straks Marianne Vos, de wielrenster. Sport op Radio 1. Zometeen om 2 uur de Eredivisie. De Graafschap Vitesse. Ja, er binnen. Maar een slotpase krijgt dit die doel, zegt. Groningen, Feyenoord. En doel, prachtig doelpipje. NEC Utrecht. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen zet. En Heracles aan zet. Daar is de kopbal aan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 Koop een betere wereld en zet fairtrade-producten op je boodschappenlijstje. Je herkent ze aan het Max Havelaar-keurmerk. In gesprek op 2 praat Daphne Bunskhoek met Irma Verdonk, hoogleraar Leven met Kanker. Het aantal mensen met de gevreesde ziekte stijgt explosief. En we blijven er steeds langer mee leven. Hoe vangen we dat op? Professor Irma Verdonk in gesprek op 2. Vanavond om half 12 op Nederland 2.